7 uur re met het NOS-journaal. De stroomstoring in Enschede is voorbij. Volgens netbeheerder Enexis waren rond drie uur vannacht... vrijwel alle getroffen huizen aangesloten... op een reserveinstallatie of op noodaggregaten. Gistermiddag waren er twee explosies in een transformatorhuis... waarna een felle brand uitbrak. In het noorden, oosten en centrum van Enschede... en in omliggende dorpen viel de elektriciteit uit. Meer dan 20.000 huishoudens hadden uren zonder stroom.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 Tegen Janssen Stuur loopt in Nederland een strafzaak vanwege foute diagnoses. Vrijdag bleek dat hij sinds 2011 in haar bron werkte. Het ziekenhuis heeft hem direct ontslagen. Volgens Schippers zijn er meer gevallen van artsen die in Nederland niet meer mogen werken... en bij gebrek aan internationale regels zijn uitgeweken naar een ander land. Zo is volgens haar ook een geschorste Nederlandse arts actief in Thailand.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 De zaak leidde tot massale protesten in veel steden in India. Veel Indiërs zijn boos dat vrouwen slecht worden beschermd... tegen seksgerelateerd geweld. De vader van de vrouw heeft haar naam bekendgemaakt in een Britse krant. Hij hoopt dat ze andere slachtoffers moed kan geven. Bij rellen in de Noord-Ise-hoofdstad Belfast... hebben demonstranten de politie onder vuur genomen. Eén verdachte is aangehouden... Pro-Britse demonstranten protesteren sinds begin december tegen het besluit om de Britse vlag alleen nog op feestdagen te hijsen op het stadhuis van Belfast. Het af en toe grimmige protest werd opgeschort in de kerstperiode, maar de demonstranten hebben zich inmiddels weer verzameld en grijpen naar vuurwerk, rookbommen en stenen om de noord ierse politie mee te bekogelen. Sinds begin december zijn in totaal meer dan 60 agenten gewond geraakt. Het parlement van Venezuela heeft de radicale Diosdado Cabello opnieuw gekozen tot voorzitter. Als de zieke president Chavez donderdag niet de ambtseed voor zijn tweede termijn kan afleggen... wordt Cabello automatisch zijn plaats vervangen. De verkiezing van de Chavez getrouwe Cabello kwam niet als een verrassing. De volksvertegenwoordiging wordt gedomineerd door de Verenigde Socialistische Partij van Chavez. President Chavez wordt al drie weken in Cuba behandeld tegen kanker. De regering van Turkije heeft honderden titels geschrapt van een zwarte lijst van boeken, kranten en tijdschriften. Vanaf vandaag mogen Turken weer boeken kopen van onder andere Marx, Lenin en John Steinbeck. Op de lijst staan werken van auteurs die worden gezien als vijanden van de Turkse staat. Het vrijgeven van de titels moet worden gezien als een boodschap aan de EU dat Turkije serieus bezig is met democratische hervormingen. Amerikaanse filmrecenten hebben de film Amour uitgeroepen tot beste film van 2012. Bovendien werd hoofdrolspeelster Emmanuele Riva gekozen tot beste actrice. En de Oostenrijkse regisseur van de film, Michael Haneke, kreeg de prijs voor Beste regie. De Franstalige film Amour gaat over een bejaard echtpaar waarvan de vrouw een herseninfarct krijgt. De Amerikaanse recenten kozen Daniel D. Lewis tot beste acteur voor zijn hoofdrol in de film Lincoln van regisseur Steven Spielberg. De beoordeling van de critici zijn een graadmeter voor de nominaties van de Oscars die volgende week wordt bekendgemaakt. Gangmaker Joop Seilaert heeft in Rotterdam afscheid genomen van het baanwielrennen. Tijdens de zesdaagse van Rotterdam in Ahoy reed hij gisteravond de laatste rondjes op zijn Dernie. Het tweetaktmotortje waar de renners achteraan rijden. Seilaert begon in 1970 als gangmaker. In 2004 verbeterde hij met Matthé Pronk het werelduurrecord. Maar Seilaert ziet de Europese titel met Gerry Kneteman in 1981 als zijn hoogtepunt. Het motortje van de 69-jarige Joop Seinaard wordt geveild. En de opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking en plaatselijk wat motregen. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen, later uit het noordwesten. Het wordt een graad of negen. Morgen en de dagen daarna houdt het bewolkte weer aan en loopt de temperatuur iets terug. Op woensdag is er kans op meer regen. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, met Kiva Alouche. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik iedere week een inspirerende gast ontvang. En Mijn gast van vandaag die werkt op een plek waar veel mensen liever niet komen. Goedemorgen, Jacinta van Hartenveld. U bent de verpleegkundige en coördinator en, uh, en onderzoeker in Hospis Isoria in Leiden. Een hospis dat is een, uh, een plek waar mensen komen om te sterven. Um, hoe lang wonen mensen gemiddeld bij jullie in huis? Ja, dat is heel wisselend. Uh, de gemiddelde verblijfsduur ligt denk ik tussen de twee en de vier weken. En in de praktijk is iemand wel eens uh, ja, maar een dag en soms ook wel eens langer dan een maand of drie. Dus daartussen varieert het. Uh, dat is een niet gebruikelijke plek om te werken, lijkt. Maar hoe, hoe, hoe vertel je op een verjaardag waar je werkt? Ja, ik ben er, als, ja, als mensen ernaar vragen, gewoon heel open over. En uh, ja, ik denk, in mijn vriendenkring weten de meeste mensen het ook wel. En er wordt er best regelmatig naar gevraagd ook. Eigenlijk meer dan... In mijn vorige baan werkte ik in een verpleeghuis... en dan vroeg nooit iemand naar mijn werk. En nu gaat het heel vaak over de hospice. Maar ik hoor van heel veel vrijwilligers die er werken dat die het niet kunnen bespreken. En, uh, uh, dat het een taboe je... is. Ja, toch? Ja. Dat ja en, hoor je heel en, veel. en wat is dan precies het uh, taboe? De dood? De dood, ja. Ja, dat vinden mensen toch uh, moeilijk. Confronterend. Ja, daar denk je liever niet aan of dat uh, is nog niet aan de orde. En zolang het bij jezelf niet aan de orde is, wil je het er niet over hebben dan, nee, kennelijk? Nee, bij sommige mensen geldt dat zo, ja. Ja. Um. Nou uh, hebben we net uh, de jaarwisseling achter de rug. Dat is door veel mensen gevierd, veel plaatsen gevierd. Gebeurt dat bij jullie ook? Ja, dat hebben we ook gevierd. Feestdagen, kerst en oud en nieuw. En dat beleeft uh, ja, iedereen weer heel anders. Ja. Er zijn mensen die zijn ontzettend blij dat ze het nog hebben kunnen meemaken. En die kunnen er ook van genieten. Die blijven wakker en die willen vuurwerk kijken. Er zijn ook mensen bij het interesseert me niks. En die gaan om negen uur naar bed en die gaan weer slapen. En nou, we hadden ook familie over de vloer die ja, gebleven is. En uh, met één gast hebben we tot uh, half drie s'nachts hebben ze gezeten. En die heeft het gewoon uh, echt uh, ja, toch wel gevierd op zijn manier. Ja, ja. ja nog even met z'n allen ja. een laatste keer dat ja, nemen. Heel is, bewust, ja, en met ja. de kerst ook. Uh, ja, we hebben gezongen bijvoorbeeld. En uh, een mevrouw uh, hebben we met z'n allen op de kamer gestaan. En ja, die genoot daar intens van. En, uh, die zei ook van, ja, het was een hele mooie kerst, toch? Ja. Zijn er dan ook nog mensen met goede voornemens? Of die nog dingen wensen voor, de, voor 2013? Nou, dus het ja, we, is dus wel mooi dat je dat zegt. We hebben uh, een spel gedaan waarin mensen konden wensen. Oh. En dan, nou ja, ik weet nog dat vorig jaar een meneer zei. Die zei, ja, mooie vraag van je. Wat heb ik te wensen? Ik ga ja. dood. En, uh, maar uiteindelijk wensen die gewoon een aantal dingen voor zijn kinderen en uh, ja, hij zegt, ik hoop toch dat zij de draad weer op kunnen pakken... en het leven ja, weer kunnen genieten. En ja, toen was het toch goed. Ja, dus dat het je is dat meer durft. op die manier. Dat je durft te vragen. Ik, ik kan me voorstellen dat de vragen stellen al... Ja. voor degene die je moet stellen, een flinke ja. drempel. Uh... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik daar op dat moment niet eens... Wel heel erg bij nee. stilgestaan had. Dus uh, ja, we gingen iets doen waar iedereen een wens moest opschrijven. En nou, ja, in die zin... Ja, merk ik dan gewoon dat het voor mij ook... Ja, ook al gaan mensen dood, blijven mensen. En uh, ja, we noemen ook de mensen niet patiënten, maar gasten. En ja, ja, ze, we, ja je spreekt ze toch ook op hun gezonde stuk vooral aan. En, uh, dus ik, ja, ik was ook een beetje verrast door die vraag ja. terecht. Maar. Ja. We gaan uh, straks uh, uitgebreid praten over, uh, over uw werk in de hospice... over uw boek Leven in het zicht van de dood. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar muziek. So here I am, a Dutch boy with a Texan heart. Lately I've been thinking about how I ever started out. For 30 odd years I've been trying to get some rest, but my mind was always reaching out. These places far out where? Travels made you ramble On the back roads of this hard land You might rest it down your weary bones On the place where I stand If you could see what this world is coming to Well, Mr. Guthrie, nothing's changed Your stories still ring true Could I follow One of your footsteps. Could I take the stage just for this four minute ride? From the days of your youngest youth, your voice was heavy with the weight of truth. All the stories you would tell, I know we're drinking from the same well. Like a slow town from Zan some consoling sorrow And its deep mystic baritone That speaks of new tomorrow As every bitter tear has to grow on the vine And like grapes in the burning sun They will bring the sweetest wine could I follow in one of your footsteps Can I take the stage just for this free-minute ride? From the days of your youngest, youth, your voice was heavy with the weight of truth. From all the stories you would tell, I just know we're drinking from the same well. troubadour roaming down this road just looking for a time and place for my story's to be told so let's get around the well and quench our thirst let us all sing out loud about our endless wanderlust footsteps Can we take the stage just for a little while From the days of your youngest, the your voice was heavy with the weight of truth All the stories we will tell You'll know drinking from the same well Drinking from the same well was dat. Een ode van Edo Donkers aan Woody Guthrie. Ter gelegenheid van diens 100-jarige jubileum. U luistert naar Dit is de Zondag... En mijn gast van vanmorgen is Jacinta van Hartenveld. En ze werkt in een hospice en zorgt daar dag in dag uit voor mensen die aan de dood gaan zijn. Nogmaals, hartelijk welkom, Jacinta. Um, heel even iets heel, heel praktisch. Uh, uh, als je terechtkomt in een hospice. In, in wat voor gebouw kom je dan eigenlijk terecht? Um, nou ja, wij zitten eigenlijk in een gewoon woonhuis. Ik bedoel, het is een groot oud-statig pand, een uh, gemeentelijk monument. Maar het is gewoon in een buurt, en een rijtje huizen. En, in Leiden in dit geval? Ja, in Leiden. En uh, mensen hebben er een eigen kamer. En uh, kunnen ook hun eigen spulletjes en zo meenemen. Er is een, een, een huiskamer en een keuken en een tuin. Dus het is ja, een groot woonhuis... En in die zin uh, wordt er ook met elkaar geleefd en komen en, mensen elkaar ook tegen. En uh, hoe, hoe kom je bij jullie terecht? Um, nou, eigenlijk kan iedereen uh, zich bij ons aanmelden. Dus soms doet de huisarts dat, of de wijkenverpleegkundige, maar ook mensen zelf komen vaak naar ons toe of de familie. En uh, waar we dan naar gaan kijken is in welke fase van de ziekte iemand is... en uh, wat de levensverwachting is. Want om in een hospice terecht te komen... moet je ongeveer een levensverwachting hebben van rond de drie maanden of korter. En dat is natuurlijk nooit met zekerheid in te schatten. Maar dat is eigenlijk het enige wat nodig is. En waar we daarnaast ook heel erg op letten van waarom iemand zich aanmeldt. Wil iemand echt naar een hospice? Of zijn er misschien ook toch is er even iets gebeurd waardoor het thuis niet meer lukt. En soms kun je dan wat helpen waardoor iemand toch thuis kan blijven... als hij dat graag wil. Oké, okay, want je komt dus niet per definitie in een de hospice terecht... alleen als, je thuis, als, je, als het thuis niet lukt. Als het thuis niet lukt of als je thuis niet wil sterven, dat kan ook. Um, de, de dood is iets dat we als uh, samenleving graag uh, uh, voor ons verborgen houden. Bleek, bleek ook net al uit wat u vertelde... over wat de vrijwilligers uh, erover kunnen vertellen. Um, we, we, we stoppen dat het liefst weg, in, uh, uh, maar het liefst ook in een apart gebouw. Uh, waarom gaat u nou uitgerekend in zo'n gebouw werken? Ja, nou, ik vind het een heel bijzonder stuk van het leven. En... Um... Vlak voor de dood wordt heel intens geleefd. Alles wat er niet toe doet, valt een beetje weg. Dus de dingen die belangrijk voor je zijn, blijven over. En het is heel bijzonder om mensen juist in zo'n periode te mogen ontmoeten. Want het zijn hele wezenlijke ontmoetingen die je dan krijgt. En ja, dat, ja het doet je ook realiseren hoe waardevol het leven is. Ook voor jezelf. Ja. Uh, uh, hoe, hoeveel mensen zitten er eigenlijk bij jullie nu? Wij hebben vijf gasten. Dus het is dat heel is klein. ja. ja, En dat doen we ook heel bewust. Want zo gauw je groter wordt. Ja, dan wordt heel gauw weer de En nu kunnen de gasten gewoon toch aangeven. Hoe zij het graag willen. En kunnen we daar veel makkelijker op inspelen. Ja. Nou, Dan kom je in zo'n huis. Da uh, daar zit je dan met z'n vijf. Wat, wat doen jullie de hele dag? Nou ja, je moet ja, bedenken, mensen zijn heel erg ziek. Dus alles wat ze doen, kost veel tijd en energie. Dus daar gaat al een heel groot deel van de dag gewoon mee weg. Met gewoon de dagelijkse dingen. Uh, ja, onder de douche, of je wassen, een maaltijd, bezoek. Als mensen een half uurtje bezoek gehad hebben... moeten ze vaak ja, een uur misschien wel uitrusten. Dus, dus daar gaat heel veel tijd mee verloren. En als mensen nog een beetje beter zijn... Ja, dan kunnen ze gewoon ook uh, ja, even in de huiskamer, gesprekje, een wandeling buiten. Er zijn mensen die nog even naar de markt gaan. Of, uh, maar dat is meer de kleinere groep. Dus die nog is... naar de markt gaan? Ja, dat kan soms, ja. En, en, en wat is dan jullie missie uh, als het gaat om de begeleiding? Wat, wat, wat, wanneer gaat het goed? Ja. Wat, er dan, wat zijn de voorwaarden dan? Nou ja, de, de, ja, eigenlijk de gast en zijn naaste bepalen eigenlijk of het goed gaat. En dat is iedere keer weer anders wat daarvoor nodig is. Dus ja, als je zegt, onze missie is dat we ja, proberen... om die uniciteit van elk mens tot zijn recht te laten komen... en dat hij ja, uiteindelijk kan afscheid nemen, sterven... op de manier zoals hij of zij dat graag wil. En dat wij daar de voorwaarden voor scheppen. En kunt u wat voorbeelden geven waaruit die uniciteit blijkt? Dat dat, dat allemaal niet één pot nat is, zeg maar... Um, nou ja, ik had het net bijvoorbeeld over de markt. He. Ja. Je, je hebt mensen die het bijvoorbeeld heel moeilijk vinden... om uh, in hun bed te gaan liggen. En uh, het accepteren van, ja, ik ga dood. En nou, ik moet aan een mevrouw denken, die wilde echt iedere dag naar buiten. Dat was voor haar heel belangrijk. En uh, ja, totdat wij eigenlijk dachten van, kan dit nog wel? He, dat het bijna onverantwoord was dat we dachten van... goh, ze zou nu al op de markt kunnen sterven, bij wijze van spreken. En dat we een gesprek met haar daarover aangingen met de dochter. En dat ze zei van, nou ja, mij maakt het niet uit. Maar die dochter die zei, ja, ik zou het toch niet zo leuk vinden op de mars. En dat ze zei, nou, nog één keertje dan. Mm. En nou, ze is naar de mars gegaan, ze zijn teruggekomen. Ze was nog heel licht qua gewicht. De zoon heeft haar letterlijk opgeteeld en in bed gelegd. En de vorige dag, volgende dag overleed ze. Nou, en een ander, die kiest er juist voor om meer in die omhulling van die kamer te blijven. En die vindt het veel te eng om juist bijvoorbeeld van die kamer af te gaan. En die, die voelt zich veilig op die kamer. En die nou, is daar veel met familie. En die spreekt. En, uh, dus, en weer een volgende die zegt, ik wil alleen sterven. Oh. En een ander die wil dat juist met zijn naasten. Dus iedereen doet het weer net even anders. Ja. Ja. U, u had het net over die kamer. Ik vroeg me af, hoe zien die kamers eruit? Is, is dat een soort van... Ziekenhuissfeer? Of? Nou, dat, ja, dat, kijk, dat probeer je te voorkomen, maar er staat natuurlijk wel een bed in. Ja. Maar, uh, en dat is zo'n speciaal hoog-laag bed. Maar verder, ja, zijn het gewoon een gewone stoel en een tafeltje en een kastje. En er zit een koelkastje in. En mensen hebben hun eigen schilderijtjes aan de muur. En... Mensen nemen hun eigen spullen mee? Ja, sommigen wel. Ja, ja. ik zeg altijd, er zijn mensen die komen met een plastic zakje. En er zijn mensen die komen met een verhuiswagen. En ja, de mensen die met dat plastic zakje komen, die zeggen van... nou, ik moet het allemaal los gaan laten, dus ik ga het nu ook niet meenemen. Dan moet ik er straks weer afscheid van nemen. En mensen die alles meenemen, die zeggen van... ik vind het juist fijn om een sfeer te creëren waarin ik me prettig voel... en daarin kan ik beter loslaten. En dus de kamer ziet er ook iedere keer weer heel anders uit, zeg maar. Iedereen ja, maakt zijn eigen sfeer daarvan. En ja, we proberen zeg maar alle medische dingen, hè, de medicatie en zo, zoveel mogelijk in de kast te leggen. Zodat het inderdaad niet een klein ziekenhuisje wordt. Ja, en, en, en is de sfeer dan ook altijd heel erg zwaarmoedig? Ik kan me nee. zo voorstellen dat, dat als het de hele tijd over de dood gaat en allemaal, allemaal mensen zijn die allemaal aan het dood gaan zijn, dat het niet een niet hele vrolijke boel is. Nou, dat, ja, natuurlijk is er ook verdriet, maar mm -hmm. er wordt ook gewoon heel veel gelachen. Ja. Ja, tuurlijk. En uh, ja, het is in die zin, ja. Ik, ik, ik citeer vaak de opmerking van een familielid. En die zei: Ja, het ruikt hier ook gewoon naar gebakken aarpelen en er is een bloemetjesdekbed. Zo van ja, het is net als thuis, met alle hoogte- en dieptepunten. En uh, als mensen soms bezoek voor het eerst binnenkomen, komen ze soms fluisterend binnen. Zo van: uh, Dit is een huis waar mensen doodgaan, dat is eng. En dan gaan ze opgeluchte de deuren uit en dan merken ze: van, Ja, het is. Ja. Er wordt gewoon ja, gepraat en soms wordt er natuurlijk gehuild... als er net iemand is overleden of het overlijden aanstaande is. Maar tegelijkertijd als er dan weer herinneringen opgehaald worden... en, en wordt er ook ontzettend veel gelachen. Dus het is er allebei. Ja. Um, wil iedereen eigenlijk? Willen de mensen die bij jullie komen er ook echt... Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen uh, even, uh, even goed heeft geaccepteerd... Dat het einde eraan ja. komt? Zijn er mensen die ook eigenlijk helemaal geen zin hebben om bij u te zijn en er tegen en dank toch zitten? Ja, ja dat, dat is zo. De, de, um, nou, het voorbeeld van uh, uh, dat ik in het ziekenhuis kom en ik zeg tegen mevrouw: Weet u wie ik ben? En ze zegt: Van uh, ja, ja, ja, van die folder. Jij bent van die rotfolder. Van die rotfolder? Ja. En ik vraag aan haar, dus ik zeg van... ja, zeker waar staat dat u maar een beperkte levensverwachting heeft? En zij zegt van, uh, ja, zegt ze. Ik wil een meneer naar jullie toe, ik wil naar een verpleeghuis... daar kan je misschien nog beter worden. Dus die vrouw is ontzettend boos en opstandig... dat, ze naar, he, dat het ziekenhuis heeft aangeraden om naar ons toe te gaan... En uiteindelijk is ze wel bij ons gekomen. En ik weet nog dat ze binnenkwam en ze keek uit op de kastanjeboom. Het was in de winter. En dat ze voor het raam stond en zei... en die boom ga ik nog in bloei zien staan. Zo van toch een soort verzet eigenlijk. En dat ze, ze heeft een hele goede tijd bij ons gehad. Ze heeft de boom helaas niet meer in bloei zien gaan. Maar ze bleef toch ook die hoop tot het laatst toe houden. En dat is ook mooi, denk ik. Ja, dat zijn twee kanten van een medaille, hè? Het, het weten dat je doodgaat, maar tegelijkertijd ook de hoop hebben dat je nog mooie dingen meemaakt. En hoe ga je daar als begeleider mee om? Als iemand als, uh, uh, als iemand zoveel weerstand biedt tegen iets waarvan je weet dat het uh, onafwendbaar is? Ja, ik probeer nou, in ieder geval er gewoon naar te luisteren. Ik ga er niet dwars tegen in. Zo van uh, ja, maar dat het klopt helemaal niet. Ja. Of uh, ik kan allemaal naar het verpleeghuis gaan, maar dan uh, daar wordt u ook echt niet beter. Dus ik, ja, ik probeer dan meer het gevoel erachter te noemen. van, uh, ja, van U vindt het heel moeilijk hè, dat het leven misschien wel ophoudt voor u. En, uh, dus erkenning te geven aan dat gevoel wat erachter zit. En uh, mensen daarin wel serieus te nemen. Wat ik niet doe, is uh, helemaal compleet meegaan in die ontkenning. Dus ik probeer wel eerlijk te blijven. Ja, lastig lijkt me. Um... U heeft een boek geschreven. Leven in het zicht van de dood. Um, uh, de, be, kunt u kort vertellen wat er in dat boek staat? Ja, dat boek is eigenlijk um, het stuk waar mensen doorheen gaan... vanaf het moment dat ze horen dat ze echt niet meer beter kunnen worden... tot aan het uh, sterven zelf. En de verschillende dingen die mensen daarin tegen kunnen komen. als uh, ja, Een terugblik op het leven, angst, ja. eenzaamheid... Ja de periode voor het sterven, het daadwerkelijke sterven. Ja. En het is vanuit drie perspectieven geschreven... vanuit degene die gaat sterven, vanuit de naaste en vanuit de zorgverlener. Oké, okay, dat klinkt alsof we uh, van onszelf en van huis uit... niet echt precies meer weten hoe we ermee om moeten gaan... en dat we erbij geholpen moeten worden. Is dat een beetje ook uw inschatting van wat u tegenkomt? Uh, soms wel, ja, dat klopt. Ja. Wat is het grootste okay. probleem dat wij als Nederlanders hebben met de dood? Um, nou, ik denk ja, dat, dat we het een beetje in de loop der, ja, der tijd weggeschoven hebben. En dat we toch in een soort uh, samenleving terecht gekomen zijn. Die, die heel erg maakbaar is. En het is wel aan het veranderen, heb ik het idee. Maar nou, zo van, je, hebt al, je kon je overal, hè, en kan je overal voor verzekeren bijvoorbeeld. Maar ja, tegen ziekte en dood kun je niet verzekeren. En dan kom je opeens in een fase waarin. Ja, je dingen niet kunt voorspellen. En dat merk je soms ook. Dat familie daar heel veel moeite mee heeft. Dat je niet kunt zeggen wanneer iemand komt te overlijden. Dus en wij je dus je, wel agenda, dat je kunt niet plannen. Nee, en dat. Dus dat, ja, dat is lastig. En, en, en, en wat komt u dan in de praktijk tegen als het gaat om, om, dat, uh, om, dat, om die onhandigheid van ons om daarmee om te gaan? Dat, dat we bijvoorbeeld niet weten. Uh, dat, u, dat u mij niet kunt vertellen uh, wanneer oma dood gaat? Ja, dan. dan uh, ja, dan kom je machteloosheid tegen. Hè? Ik bedoel, ja, als je, als je, dan moet je het niet weten uithouden als familielid. Dus dan, dan ben je bij, bij, bij vader of moeder of bij je partner. En je ziet dat hij heel ziek is. En je ziet dat hij pijn heeft soms. Of anders ademt. Je weet dat je het niet weet hoe hij zich voelt. En dan ja, duurt het nog een dag. Of duurt het drie dagen. En jij moet erbij zijn, bij lichamelijk ongemak. En als je dan uh, ja, daar heel weinig over weet... kan dat heel moeilijk zijn. En nou ja, dat is ook een van de redenen waarom we het boek geschreven hebben. is Om daar gewoon wat meer informatie over te verschaffen. Wat gebeurt daar nou? Ook in de hoop dat als je dat beter weet... dat je er ook beter mee om kunt gaan. Ja, ja er staan een aantal um, uh, treffende voorbeelden en, uh, en opmerkingen in. U, u heeft bijvoorbeeld uh, in dat boek... Uh, Leven in het licht van de dood, geschreven. dat we pijn en angst voor de dood niet moeten wegtroosten. Ja. Wat, be wat bedoelt ja. u daarmee? Nou, als mensen bang zijn. of uh, met lichamelijke ongemakken te maken hebben. zijn we heel erg geneigd om te zeggen van. je hoeft bijvoorbeeld niet bang te zijn. of. Uh, ik vind het niet erg om het maar heel plat te zeggen. je billen af te vegen. Terwijl het soms voor iemand. iemand is soms wel bang, of iemand vindt het wel erg dat hij incontinent is. En probeer daar dan maar bij te blijven. En uh, probeer samen met diegene die angst te verkennen. En daarbij te zijn. Dan ben je in ieder geval niet alleen in je angst. Of zeg van, uh, wat moet het naar zijn... dat je zelf niet meer naar de toilet kan. Maar ik vind het niet erg om te doen. Dat is net even anders. Ja. Um, um, u, u schrijft in uw boek ook um, over... Um... Dat um, een interessant voorbeeld van iemand die uh, um, verhalen over reizen begint. En dat mensen, uh, dat, dat, dat de familie dan denkt, ja die is helemaal in de war. Ja, ja. ja dit, dat heb ik ook in alle jaren dat ik in de verpleging zag, heb ik dat eigenlijk nooit zo onderkend. Maar mensen kunnen als ze dichter bij het sterven komen, inderdaad in hun taalgebruik of in hun bewegingen soms ook het hebben over op reis gaan. Ze kunnen naar schoenen vragen, ze kunnen naar een jas vragen. Naar een tas, zit er wel geld genoeg? Over hoe laat vertrekt de trein of de bus? En wat voor effect heeft dat dan op, of op, op Nou ja, op Als familie? je dat niet weet dat dat bij het sterven kan horen... dan denk je, nou, moeder is wel heel erg in de war. En je gaat dan ook zeggen van... Uh, ja, maar mam, je, je hebt helemaal geen koffer nodig... want je ligt toch in je bed, of... En zo als je dus tegen iemand kan zeggen van nou, uw schoenen staan klaar, of uw jas staat klaar, dan geeft dat vaak rust. En dan voelen mensen zich begrepen en ook minder eenzaam. Maar als je dat dus niet weet, ja, dan snap je dat niet. En dan hoor je dat ook niet. En, uh, en dat is eigenlijk ook een soort prepareren van mensen. Ja, daar ja. lijkt het wel op, ja. Dus, ja, ik vind dat heel boeiend dat mensen dat doen. Ja. Ja. Um, ik, ik praat met Jacinta van Hartenveld. Die werkt in een, uh, in een hospice in Leiden. En heeft het boek geschreven Leven in het Zicht van de Dood. Dat praten dat doe ik zo meteen na half acht uh, uh, weer. Uh, maar we gaan nu even luisteren naar het nieuws. Uh, gelezen door Raymond Seré. Radio 1. Het NOS-journaal. Het conflict over Kashmir tussen India en Pakistan dreigt weer op te laaien. Pakistan beschuldigt het Indiaanse leger ervan vanmorgen vroeg de grens te zijn overgestoken in het betwiste gebied tussen beide landen. Bij een aanval op de grenspost zou een Pakistanse militair zijn gedood. Een ander zou een zwaar gewond zijn geraakt en er zou nog steeds worden geschoten. De stroomstoring in Enschede is voorbij. Volgens netbeheerder Enexis waren rond drie uur van vrijwel alle getroffen huizen aangesloten op een reserveinstallatie... of op noodaggregaten. Meer dan 20.000 huizen in Enschede en in de omliggende dorpen... zaten gisteravond en een deel van de nacht uren zonder stroom. Minister Schippers vindt dat het ziekenhuis in Heilbron... had kunnen weten dat er een luchtje zat aan Ernst Janssen Stuur... toen hij werd aangenomen. Het ziekenhuis had zijn naam maar één keer hoeven te googelen... en dan had het een enorme ellende zien kunnen bovendrijven, zei de minister. Tegen Janssen Stuur loopt in Nederland een strafzaak... Vanwege foute diagnoses. En Amerikaanse filmresidenten hebben de film Amour uitgeroepen tot beste film van 2012. Hoofdrolspeelster Emanuele Riva werd gekozen tot beste actrice. En de Oostenrijkse regisseur van de film, Michael Haneke, kreeg de prijs voor de beste regie. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt en lokaal kan wat motregen vallen. De temperatuur ligt rond 8 graden en er waait een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten overal droog en in de kustgebieden breekt af en toe de zon door. Het wordt 9 graden en de wind draait van west naar noordwest en neemt een klein beetje toe. Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er nevelen en mist ontstaan. In de nacht raakt het weer geheel bewolkt en valt lokaal wat motregen. De minimumtemperatuur ligt rond 6 graden. Morgen is het bewolkt en nevelig, het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 8 graden. De wind is zwak tot hooguitmatig en waait uit het zuidwesten. Ook dinsdag en woensdag is het nog somber en zacht. Daarna wordt het wat kouder en vanaf volgend weekend zelfs licht winters... met kans op vorst en sneeuw. Dit is De Zondag op Radio 1. Goedemorgen. Uh, uh, nogmaals goedemorgen. Uh, als u nu uh, uh, uh, voor de tweede keer luistert... Dat was een hele rare zin. Uh, mijn gast van vanmorgen dat is Jacinta Hartenveld, werkt in een hospice... en verpleegt en begeleidt mensen... die aan het allerlaatste hoofdstuk van hun leven zijn begonnen. En ze schreef daarover het boek Leven in het Zicht van de Dood. Uh, we hebben net een half uur zitten praten en we gaan nog een half uur. Uh, Jacinta, in, in dat boek beschrijf je uh, uh, ook dat er nogal wat eenzaamheid is... bij heel veel mensen in de uh, aanloop naar de dood. Uh, uh, wat zijn de dingen die u wat dat betreft vaak ziet gebeuren? Nou, er zijn ik denk, twee facetten die daarin heel belangrijk zijn. Um, er zit enerzijds een stuk eenzaamheid... zowel bij degene die gaat sterven als bij de naaste. Omdat vanaf het moment dat je hoort dat je doodgaat... Dat, eigenlijk, dat je allebei een andere weg gaat. Degene die gaat sterven moet afscheid gaan nemen van deze wereld. De toekomst houdt voor een deel op. In ieder geval heel het, het wereldse bestaan. En de naaste... Ja, die hebben zoiets van, goh, ja, diegene is er nu nog... daar wil ik zo intens mogelijk van genieten. En tegelijkertijd denken die ook, hoe moet ik straks verder zonder die ander? Dus je gaat allebei toch een andere weg. En als je dat niet van elkaar weet, kan dat soms heel eenzaam zijn. Ik uh, denk aan een jonge vrouw die uh, haar man lag bij ons in het hospice. En op een gegeven moment, uh, we hadden een gesprek gehad... en ik vroeg aan haar zo van, goh, mis je het niet... om? af en toe gewoon even naast hem te liggen. En uh, die intimiteit te voelen. En toen zei ze... ik voel dat dat niet meer kan. Hij is zich al aan terugtrekken. En ik zou het zelf dolgraag willen... maar hij kan het niet meer. En dat was voor haar heel ingrijpend. Hmm. En ik heb haar toen het boek uitkwam... dan inmiddels een paar jaar later... weer gesproken. En ze zei... van: dat vind ik nog steeds een heel moeilijk ding. Dat, dat, dat ik hem zo moest missen. He, ik wist met mijn verstand dat ik hem die ruimte moest geven. Maar voor mezelf vond ik het zo moeilijk... dat ik niet meer de intimiteit had Bijvoorbeeld. En er zijn mensen die het wel kunnen. Maar het is fijn als je daar als verzorgende verpleegkundige... als je daar uitleg over kunt geven. Dan begrijpen mensen dat die eenzaamheid zich voor kan doen. En dan kunnen ze het wel delen met elkaar. En daardoor weer bij elkaar komen. Ja. En het andere stuk eenzaamheid zit hem vooral, denk ik... in het laatste stuk voor het sterven... waar we net voor het nieuws ook over hadden. Dat mensen, uh, als het ware, op reis gaan. En uh, als dat niet goed begrepen wordt en anders geduid wordt... Ja, dan trekken mensen zich weer in zichzelf terug. He, als die, die beeldtaal die ze soms spreken niet verstaan wordt... Ja, dan uiten ze zich ook niet meer. En zo kunnen mensen ook dingen zien die wij niet zien... En eh, mensen kunnen soms overleden familieleden in de kamer zien... of bepaalde kleuren. En als ik dat als verwardheid alleen maar duid... Ja, dan, dan vertellen ze daar ook niks meer over. Um, als je dit boek leest... wat had bijvoorbeeld dat voorbeeld wat u net aangeeft... van die, um, van die man en die, die vrouw... en die vrouw die graag bij haar man nog in bed had willen leggen, liggen... Um, wat hadden die anders kunnen doen... Nou, ik denk als, als daar van tevoren, als je er wat meer daarover had geweten, hè, ook, ook wij als werkers in de hospice, ik bedoel, ik denk dat we daar nu iets bewuster nog mee omgaan dan toen. Maar dan praat je daar al in een vroeg stadium met zo'n echtpaar bijvoorbeeld over, dat je dat tegen kunt komen. En dan kun je er samen over in gesprek gaan. En dan, bedoel, dan zal het voor een deel nog wel zo zijn, maar dan weet je het in ieder geval van elkaar. En nu was deze vrouw zo helder om het goed te interpreteren, dus zij zag het. Maar heel vaak kan dat ook tot botsingen leiden. He, dat dat een, een vrouw het niet begrijpt van hoe kan dat nou? Dat hij zich nu al een beetje voor mij terugtrekt. Terwijl ja. we hebben nu tot nog samen. Dus ja. ik denk het, het puur weten dat dat al helpt. Um, heeft u een leuke baan? Ja. Ja. Ja, ja, leuk is misschien niet het goede woord, maar ik vind het heel erg mooi werk. En uh, nou, ik werk vanaf mijn achttiende in de zorg. Waarvan ja, van de jaren in het hospice ja, kijk ik toch ontzettend goed op terug. Juist ten eerste kunnen we zorg geven zoals ik die graag zou willen geven. Waarom ik ooit het vak ingegaan ben, met en dat de was. tijd en aandacht voor mensen. Ja? En uh, ja. Maar nou, wat ik net ook al eerder zei, je ontmoet mensen zo op zo'n wezenlijk moment, en dat is heel mooi om daar getuige van te mogen zijn. En ja, dat Maar ook, ook heel zwaar. Kan ik ja, er zo voorstellen. Soms ja, Soms is het ook zwaar. Gaat het werk mee naar huis? Of ja, hoor, eens... dat gaat ook wel eens mee naar huis. Ja, zeker. Ergens wakker van? Ja, ook wel eens. Ja, dat je toch zegt te denken van, goh, ja, hoe kan ik nou iemand bereiken? Hoe kan ik het juiste woord vinden? Want dat of gebeurt ook wel eens dat u dat het, dat het niet klikt, of dat u iemand niet bereikt. Ja, ja. ja en dat, dat, dat, moet je hebben. Ja, dat moet je ook leren vind ik. Van, toen ik net in de hospice werkte, had ik zoiets van nou. Ja, mijn doel was toch eigenlijk dat iedereen wel rustig moest kunnen sterven. Maar ja, dat, dat is geen realiteit, helaas. Eh, ieder heeft zijn eigen leven gehad en dat neem je ook mee in het sterven. En soms gaat het gewoon wel eens met worstelingen en. Ja, het, het is ook een illusie om te denken. Hé, dan maak je jezelf ook wel heel groot. Als jij denkt dat jij dat wel even kan veranderen. En dat moet je ook leren accepteren. Maar ja, je probeert wel met elkaar zoveel mogelijk erin te doen. En mensen te ontmoeten, te kijken of mensen, ja, nog soms, soms een stukje groei. Dat kan maar iets heel kleins zijn. Maar daar kan je dan ontzettend met elkaar van genieten. Ja. Um. Kunt u zich nog de eerste keer herinneren dat u, dat, u de, dat u van de dood hoorde? Dat u kennis maakte met de dood? Ja, heel bewust. Ja, ik, ik heb al vanaf... Als kind is de dood er een paar keer geweest. Maar dat weet ik niet meer bewust. Want toen was ik zelf nog gewoon... Ja, dat was voor mijn vierde jaar. Maar ik denk mm. dat dat wel heel bepalend is geweest... voordat ik dit werk uiteindelijk ben gaan doen. Oh. Dat ben ik me pas eigenlijk de laatste jaren bewust. Maar dat denk ik wel. Toch me onbewust toen iets heb voorgenomen van nou ik wil niet dat mensen zo verdrietig zijn. En eh, toen, toen is er een aantal jaren de dood wat minder in mijn leven geweest. Ik kan me wel nog een situatie herinneren, dat komt nu omhoog. Dat eh, toen zat ik op de lagere school, of de basisschool heet dat nu. En dat er in, bij ons in de straat een kindje doodgereden werd. En dat ik dat gezien had. Gezien had? Ja. En. Eh, God, het raakt me nu, het komt opeens omhoog. En uh, dat, dat meisje zat op school en dat was een hele jonge politieagent en mijn vader die had een drogisterij en die was dan zo'n beetje, als er wat was, iemand een beetje gewond, dan moest je daar naartoe. En die politieagent die ging naar mijn vader en die zei van, wilt u het tegen de moeder vertellen? En dat, dat beeld is heel lang op mijn netvlies geweest. En ook, ook die moeder die zo verdrietig was. En nou ja, zo, zo zijn gebeuren dan een aantal dingen in je leven en dan die heel Kies je in blijken. dit vak, ja. ja. ja. Wat, u, u, u, u vertelde dat eh, toen u nog heel jong was... er een aantal sterfgevallen waren die ja. van invloed waren. Waar ja. ging het toen om? Naar, uh, ja, dat mag... Toen ik een jaar was, is mijn zusje overleden vlak na de geboorte. En uh, nou, dat was voor mijn ouders heel ingrijpend. Dus dat heeft gewoon, denk ik wel, iets met hun gedaan. En ook de manier waarop zij er voor mij konden zijn. En een paar jaar daarna is het jongste zusje van mijn moeder overleden. Die was tien. En toen was ik zelf een jaar of vier, vijf. En zij was veel bij ons over de vloer. Dus dat had ook weer veel impact. Nou, daarnaast had mijn moeder heel veel miskramen, lag veel in het ziekenhuis. Dus dat zijn. Ja, dan word je er toch met, met leven en dood geconfronteerd in de jonge jaren. En dat vergeet je weer, want ja, ik heb daar geen bewuste herinneringen aan. Maar toen ik later eens ging onderzoeken van ja waarom ga je dit nou doen... toen kwam ik toch hierbij uit. En uh, ik denk ook, ja, als, als in een gezin er jonge baby's zijn... dan wordt er gezegd, gelukkig merken ze het niet. En daarvan zeg ik nu steeds, ja, ze merken het wel. En leg ook tegen een baby uit dat papa doodgaat. En vertel daar gewoon over, dat is belangrijk. Want ze nemen dat ook mee. Ja. U bent in de zorg gaan werken en uh, uh, al meteen... In de, in, in de begeleiding van, van stervende mensen? Nee, nee, ik ben gewoon eerst uh, in het ziekenhuis... heb ik mijn opleiding gedaan. En uh, ben ik in het verpleeghuis terechtgekomen. Nou, daar gaan natuurlijk ook heel veel mensen ja. dood. Maar het is veel vaak meer een geleidelijker proces. Dus dat, is, zijn, ja, dat waren mensen die, die er soms jaren lagen. Dus dat was heel anders. En was er een speciale aanleiding om in een hospice te gaan werken? Of was dat een toeval? Nou, ik was op een gegeven moment, ik heb ook nog als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt. En ik kwam erachter, achter dat is niet mijn job. Dat is niet mijn ding. En toen, daar liep ik echt in vast. Dus dat ik echt op een gegeven moment ook, ja, dacht van: nou, ik moet, uh, ja, ik moet me gaan oriënteren op wat ik wel wil. En toen ben ik een loopbaantraject gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik wil toch, dat kwam toch naar boven, dat stukje rondom het sterven, dat ik die zorg eigenlijk heel bijzonder vond. En toen ben ik gewoon gaan kijken wat is daar op dat gebied. En toen ben ik een hospice in, in Nieuwkoop in de buurt gaan bezoeken. En nou ja, toen dacht ik: God, dat is wel iets. En nou laten we kijken of we in Leiden zo'n huis op kunnen richten. Het heeft uiteindelijk zeven jaar geduurd. En ik heb in die tegelende tijd weer in het verpleeghuis gewerkt. Maar uh, ja, na zeven jaar stond dat huis er toch dankzij de hulp van heel veel mensen. Ja, en, uh, ja. en het is een goede keus geweest. Zo blijkt. Mooi. We hebben op zondag de dichter bij de zondag... die voor onze gasten een gedicht schrijft. En speciaal voor u heeft onze dichter van vandaag... Menno. Menno heeft een heel mooi gedicht voor u geschreven. En daar gaan we nu naar luisteren van Menno van der Beek. Dichter bij de zondag. Voor Jacinta van Hartenveld. Een gedicht bij haar boek... Leven in het zicht van de dood. Vertrekpunt. De wereld wordt uiteindelijk heel klein in bed. Het laken is te warm, te zwaar. De huid staat strak. De tijd lijkt vreemd te doen. Dromen zijn anders als het dromen zijn. De ogen worden groot en staren de toekomst in. Je hoort, waar zijn mijn schoenen? Die staan onder het bed. Het goede antwoord is, die staan onder het bed... Ik zal je even helpen. Een mens de schoenen aandoen op het sterfbed kan helpen om de laatste stap te zetten. Het Moi. gedicht ja, van uh, Menno van der Beek is uh, terug te lezen op onze website eo.nl/slash Dit is de zondag. Ik praat met Jacinta van Hartenveld, uh, begeleider, verpleegkundige van, uh, van mensen die in uh, het hospice Isordia in Leiden. Uh, overlijden. en schrijft ze van het boek Leven in het Zicht van de Dood. Um, mooi, ja. zei je over het ja. gedicht. Ja. ja, er zitten heel veel aspecten in van die je tegen kunt komen... in ja, zeg maar die laatste periode vlak voor het sterven. En dat, dat vind ik wel heel treffend geformuleerd. Van je wereld wordt kleiner. Mensen gaan ook letterlijk minder televisie kijken. Minder indrukken van buiten, minder bezoek. De, ja... De huid staat strak, dat kunnen mensen ook echt ervaren. Soms in, in één of twee dagen voor het sterven dat ze onrustig worden. En als je dan vraagt aan mensen hoe voelt dat, dan zeggen ze... ja, het voelt alsof mijn vel te strak is, alsof er iets uit moet. Ja. En een meneer maakte ook echt die beweging dat hij ze overhand beet pakte... en die trok hij zo open dat er knoopjes in het rond vlogen. En dat is vaak een periode die lastig is voor mensen. Maar als ze het van tevoren weten en ook als de familie het weet... kunnen ze het vaak wel beter uithouden. Nou, dat staat in de tijd, lijkt vreemd te doen. Nou, dat mensen raken ook hun tijd kwijt. Eén meneer die zei het ook, ik ben mijn tijd kwijt. Of iemand die zei van... Uh... Ja, die belde en die was helemaal in paniek. En die zei van, uh, je moet komen, want ik moet naar mijn uitvaart. En ik weet niet hoe laat het is. En ik denk naar mijn uitvaart. Ze zegt ja, in, mijn, in die kast, daar liggen mijn kaarten, mijn rouwkaarten. En ik deed de kast open en daar lagen de enveloppen weliswaar klaar. Maar ja, hij was nog niet overleden. Dus ik heb uiteindelijk gezegd van nou, de kaarten liggen klaar... maar de tijd is nog niet helemaal bekend... maar ik ga zorgen dat u op tijd opgehaald wordt. Maar dat vond ik ook een... Ja, dat heb ik verder nooit meer meegemaakt, hoor. Maar dat leek wel of hij zowel hier was als in de toekomst. Ja, ja. het dus was wel wonderlijk. Ja. Nou ja, en die schoenen staan er natuurlijk in, hè? Ja, ja. ja. De, de, u zegt een paar keer, als je het weet, dan kan je er beter mee omgaan. Ja. En nou weet u heel veel. Uh, doordat u uh, al die dingen heeft meegemaakt. Uh, wat betekent dit voor uzelf? Gaat u nu zelf, nu u al die dingen weet... Uh, gemakkelijker om met rouw en met dood in uw leven? Nou, als ik, nee, als ik een dierbare verlies... en dat, dat, dat is en dat gebeurt... dan vind ik dat net zo moeilijk als ieder ander. En uh, ik denk wel, als ik kijk... Uh, mijn zwager en scho mijn schoonzus zijn nog niet zo lang geleden overleden. En als ik denk bijvoorbeeld na het sterfbed van mijn schoonzus... waarbij bijvoorbeeld die onrust heel erg aanwezig was... dat ik dat wel uh, beter daarbij kon zijn. En ook met haar zoon en dochter, hè, met wie we van tevoren gesproken hadden... en ook gezegd van dit en dit kun je verwachten. Dat zij bleef ontzettend rustig. En daar had ik echt heel veel bewondering voor... En, uh, dat, ook al was het moeilijk en het raakte me meer hè, nog... Ja, omdat het toch iemand is die dichtbij is. Maar je kunt er wel beter bij blijven, omdat je het begrijpt. Maar het verdriet, ja, dat wordt niet minder. Nee. I come to the garden alone While the dew is still on the roses The voice I hear falling on my ear The Son of God discloses And he walks with me And he talks with me And he tells me I am his own The joy that we share As we tarry there Nobody else has ever known He speaks And the sound of his voice All the birds Hush their singing And the melody That he gave to me Is in my heart Just a ringing, -a, ringing, -a, ringing, -a, ringing And he walks with me And he talks with me And he tells me I am his own And the joy that we share As we tarry there Nobody else has ever known Tells me I am his own And the joy that we share As we tarry there None other has In the Garden was dat van uh, Daniel Martin Moore. Um, ik praat met Jacinta van Hartenveld. Um, auteur van het boek Leven in het zicht van de dood. En verpleegkundige en coördinator in, um, in een hospice in, um, in Leiden. We hebben het het afgelopen, afgelopen drie kwartier gehad... over het werk in dat, in dat hospice. En um, uh, over uh, wat Jacinta allemaal heeft meegemaakt. En al die ervaringen um, die in het boek staan en mensen kunnen helpen. Um, Jacinta, als je doodgaat, stel ik me zo voor... dan uh, moet je opeens uh, uh, al je onafhankelijkheid opgeven. Dan moet je je overgeven aan die type zin dat hospice. Dat, dat lijkt me niet makkelijk voor uh, de Nederlandse man of vrouw Anonu. Nee, dat klopt. Dat klopt. Mensen ja, die, die houden graag de regie. En um, dat, dat proberen we ook... Ja, daar zoveel mogelijk recht aan te doen. En um, dat laat onverlet dat je wel afhankelijk kan worden. Hè? Dus in die afhankelijkheid proberen we mensen... wel zoveel mogelijk de eigen regie te laten. En dat we de dingen doen op, op hun manier. En dat kan, uh, ja, dat kan hele kleine dingetjes zijn... als iemand graag met warm of koud water gewassen wil worden... of een harde of zachte hand, of uh, wel of niet gewassen. Maar dan nog, ja, wij doen het nooit zo als iemand zelf gewend is en uiteindelijk ja moeten mensen toch steeds meer gaan loslaten. Ik bedoel ja sterven is natuurlijk uiteindelijk het ultieme loslaten en dus ook de regie loslaten en dat is ja in deze samenleving soms heel moeilijk voor mensen. Ja. En uh, lukt het ze dan toch nog? Het lukt altijd. Ja, dat, dat snap ik. Ja. ja, dat klinkt misschien raar. Maar ja. dat, en ja, vaak geven mensen, nou, vaak lukt het mensen wel. Als, je, als ze gewoon merken van dat wij heel goed luisteren naar hoe ze het graag willen en dat volgen, dan, dan zie je dat mensen daar langzaam vertrouwen in hebben. En uh, nou ja, het, is, het is heel belangrijk dat wij hun tempo volgen. En dat wij willen nog wel eens te snel gaan we denken van, oh, iemand valt bijna, laten we maar bijvoorbeeld een toiletstoel bestellen... zodat hij he, naast het bed kan plassen, zal ik maar zeggen. En iemand wil zelf nog graag naar de toilet lopen. En ja, dan moet je soms het risico dat hij misschien valt op de koop toenemen... maar dan kan iemand wel in zijn eigen tempo die stap zetten. En soms heb je dat ook even nodig, dat je een keer struikelt en zegt... nee, het kan echt niet meer. Dat hebben, ja, dat hebben we wel heel erg moeten leren. En dat leren we nog steeds. Om, om echt iemand zijn tempo te volgen. En serieus te blijven. In wat ik al eerder zei. In, in het niet verzachten van die afhankelijkheid. Maar ook, ook erkennen dat dat soms moeilijk is. En er zijn ook mensen die het heel goed kunnen. Afhankelijk zijn. Ja, ja. Ik denk aan een mevrouw die, die dan s'nachts altijd ingesmeerd moest worden. En die zei van ik geniet daarvan. Ik word lekker ingesmeerd. En uh, ja. Ze ze ook, ja. Als een baby zegt ze, nou, toen vond ik het ook nooit erg. Als mijn moeder mijn billen is meer. En nee, nu geniet ik er weer net zo van. Mooi. Um, u, u heeft dat boek geschreven. Wat is de belangrijkste les die, um, die, die u lezers mee wil geven? ja het, Met dat woord les heb ik altijd een beetje moeite. Want dat klinkt zo belerend. Maar uh, wat ik hoop is dat mensen uh, door het lezen van het boek meer stilstaan bij uh, ja, hun eigen momenten van afscheid uh, in het leven. Daarop terugkijken hoe ze het doen. En uh, dat doordat je weet over hoe sterven kan gaan... vanuit die verschillende perspectieven... dat we elkaar ook wat meer nabij kunnen zijn... in die periode van het sterven. En daardoor wat minder eenzaam, hoop ik. Ja, en... Um... Wat heeft het u zelf opgeleverd, het maken van dat boek? Um, nou, het is een hele reis geweest. En. Um, het heeft me een heleboel nieuwe inzichten opgeleverd. Want het, het vroeg toch steeds weer. Uh, met het opschrijven, ook van de ervaringen in de hospice. Dat vroeg om verbinding. En ik merkte dat. Nou, dan merk je toch hoeveel je je nog afsluit. soms voor dingen die je liever niet wil zien. Uh, he, nou ja, bijvoorbeeld als iemand lichamelijk achteruit gaat en uh, er staat een verhaal in over een vrouw die dement is... en door ontlasting verliest. En dat vond ik ontzettend moeilijk om op te schrijven. Omdat het... Ja, ik vond dat zo triest eigenlijk. dat was een chique dame... en die zo machteloos was even in die situatie. En dan, ja, dan besef je opeens van... Ja, hoe moeilijk dat soms dus ook is om dat door te moeten maken. En ja... Maar ja, de enige manier waarop je boek kon schrijven was om me er ook mee te verbinden. Dus ik kwam ook in aanraking met mijn eigen eenzaamheid of angst. En... Maar goed, ja, het heeft me wel meer zicht daarop gegeven, dus me wel een stap verder gebracht. Um, in tien jaar tijd veel mensen begeleid bij hun sterven. Bent u nou in die tijd zelf banger of minder bang geworden voor de dood, voor uw eigen dood? Um... Eerst een periode banger, denk ik. Ja. Ja. Ik, ja we, we doen in de cursus een soort oefening alsof je doodgaat. En dan ging ik altijd heel mooi dood. <laughs> en nou ja, nu heb ik toch gezien, ja, dood gaat ook gepaard met ongemakken. En, uh, en soms pijn is heel goed te bestrijden, maar niet altijd alle pijn. Of... En nou ja, dus toen ging ik dat meer ervaren. En nou, nu is er gaandeweg ook meer vertrouwen dat je ziet van ja, maar die. Die mensen kunnen het wel allemaal dragen. En iedereen komt daar en je krijgt ook een soort extra kracht. Dus dat maakt ook weer ja dat, dat mijn angst weer wat afgenomen is. Dus het gaat een beetje in golfbewegingen. Ja. Ja. Um, ik vond het heel fijn en leuk dat u er vanmorgen zo vroeg was. Dan ga ja. ik u hartelijk danken voor uw komst. En um, um, bedanken voor uw verhaal. Straks na achter is er. Um, uh, dat zijn onze collega's van de vader daar met uh, vroege vogels. Uh, uh, normaal hebben we het gastenboek, maar uh, dat gaan we vandaag niet redden. Maar dat kunnen de luisteraars terugluisteren of teruglezen op, uh, op, uh, op de website www.eo.nl. Dit is de zondag. En uh, dan ga ik nu even naar Menno, die ongetwijfeld kan vertellen... wat er straks in vroege vogels te horen is. Oh, goedemorgen, Kiva. Ja, onder andere uh, dit beest... Kijken of we hem even kunnen laten horen. Nou, Hij komt eraan. Nou, We hebben het ook over het jaar van de Patrijs. Met de Patrijs gaat het niet zo goed. Oh, wacht, dit beest ook? Ah, ja, dat is een damhert. Damherten, daar zitten er verschrikkelijk veel van in de Amsterdamse geduinen, Maar dit jaar gaat het weer iets minder met ze. Nou, dat zit hoor je zo. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Ik denk dat dit de stilste plek van Nederland is. Je gaat tegen jezelf praten.